In de Randstad is de A20 dicht bij de Giesenbrug. De A20 is de weg Gouda Hoek van Holland. De brug heeft te kampen met een storing. Dat gaat waarschijnlijk tot middernacht duren. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog een uurtje met heerlijke muziek voor u. En als eerste heb ik even het nummer van voor 11 afgemaakt: Ruby Breath en Hank Jones met Willow Whip for Me. We gaan verder met Diane Reeves. Een album uit 2008, When You Know. En het nummer heet: Today Will Be a Good Day. This song right here is a very special song to me. You see the words of this song I can't really take full credit for having written because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song. And now I get to spread the good news and sing it to the world. Mm -hmm. Dat was hem wel. Het wordt inderdaad een prachtige dag vandaag. Geen regen, geen wind voorspeld. En Diane Reeves uh, met Today Will Be A Good Day. We gaan verder met een weersvoorspelling die, uh, die zeker ook morgen niet zal opgaan. Stormy Monday. U gaat luisteren naar Eva Cassidy. The call is stormy. But two just as bad The call it's Stormy Monday But two just as bad And Thursday is sad go U luisterde naar de prachtige stem van Eva Cassidy. Helaas veel te jong overleden voordat ze eigenlijk beroemd werd... en ze heeft niet de kans gehad om nog veel meer mooie muziek te maken. Het komt van een live album, Nightbird. En daar ga ik vast nog veel meer van draaien... want het staat vol met deze prachtige nummers. volgende artiest die ik ga draaien heet Harold Mayburn... een pianist, een legende ook. Hij heeft een heel speciaal album opgenomen, dat heet Afro Blue... In 2015 en hierin wordt hij vergezeld door vele grote vocalisten. Waaronder Gregory Porter, Nora Jones, Jane Monheit en Kurt Elling. Nu gaat luisteren naar um, Afro Blue. En daarin wordt uh, Harold Mayburn vergezeld door Gregory Porter. Maar ook door um, uh, bijvoorbeeld uh, Jeremy Pelt, Eric Alexander en Steve Turr. Afro Blue van Harold Mayburn. wat die Greg Reporter aanraakt, is eigenlijk mooi. Hij heeft een fantastische stem. En ook hij staat dit jaar op North Sea Jazz. En helaas ga ik hem weer niet tegenkomen. Omdat ik op een andere dag ga. Een album waar hij ook om zingt, Greg Reporter, is een album van David Murray en zijn Infinity Quartet. Be My Monster Love, uit 2013 heet het uh, album. En ik ga ervan draaien Army of the Faithful. Dat was David Murray met Greg Reporter. Army of the Faithful, oftewel Joyful Noise. We gaan het tempo ietsje terugschroeven met Kurt Elling. Ook hij staat dit jaar op noord Jazz En uh, hij heeft in 2015 een uh, cd gemaakt, die heet Passion World. Waarin hij muziek uit de hele wereld uh, bij elkaar zingt. In verschillende talen. En uh, voor, een, uh, voor een Amerikaan vind ik dat uh, erg knap. U gaat luisteren naar La Vie en Rose van Kurt Elling. Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose The dance is like a dream, swaying and weaving under golden stars. The lights that sparkle in her eyes are emeralds and shiny diamonds, sparking up the night. A dance of dreaming never felt so right. is om de ZANG EN Steeds deze hele goede Big Band muziek gemaakt. En u luisterde net naar Milt Jackson Meets... de Clay ha Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Uh, zij hebben samen een aantal albums gemaakt... waaronder dit album Explosive uit 1999. En het nummer wat ik draaide was Back's Groove. We gaan verder met een artiest die je niet zo gauw in dit programma verwacht. Het is Saint-Germain. Het is de artiestennaam van de Franse um, muzikus Ludovic Navarre... En hij heeft een stijl gemaakt waar hij heel groot mee is geworden... eind jaren 90, begin jaren 2000. Een combinatie van house en nu jazzmuziek. Hij heeft heel lang niets van zich laten horen... nadat hij uh, dat grote succes heeft gevierd. Hij heeft veel uh, gereisd en veel onderzoek gedaan... naar welke stijlen hem aantrokken. En hij is met een nieuw album uit. En dat nieuwe album heet ook Changement... En ik ga een nummer daarvan draaien, dat heet Henky Penky. U luisterde naar Saint Germain van het gelijknamige album Henky Panky. Een album vol met uh, in, invloeden uit uh, Afrika en u hoorde een Malinese inst instrumenten. Samen met uh, natuurlijk uh, saxofoon, elektrische gitaren en piano's. Een hele aparte en mooie stijl. De uitsmijter van vandaag um, is een speciale. Um, waarschijnlijk heeft u het in het nieuws wel gehoord... Uh, dat Prince overleden is. En als iemand uh, overlijdt een bekende artiest... dan zie je altijd overal verschillende uh, herdenkingen... als oude concerten, speciale optredens. En zo kwam ik ook een uh, optreden tegen uh, van Prince, waarin Miles Davis uh, optrad. Het was uit 1987. Het is het laatste nummer voor vandaag van uh, CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft en ik... Uh, spreek u over een maand weer. Dan ben ik weer terug met een, uh, met een nieuwe uitzending. U gaat luisteren naar Prins en Miles Davis. Fijne dag verder.